We zijn allemaal gek van voetballen, maar we houden ook van de gezelligheid na de wedstrijd. En daarom komt op zaterdag ook niet iedereen met een eigen auto, maar we halen elkaar gewoon om de beurt op. Ja, als je samen in één team kunt spelen, dan kun je natuurlijk ook samen in één auto zitten. Dat is niet alleen goed voor de onderlinge sfeer, maar zo maken we het ook een stukje rustiger op de weg. En uh, daardoor natuurlijk weer veiliger. Ja, bij carpoolen. Carpool mee met Veilig Verkeer Nederland.